Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, krijgen slachthuizen glazen wanden... zodat mensen naar binnen kunnen kijken. Het is een van de opvallendste punten in het verkiezingsprogramma dat net bekend is gemaakt. Die glazen ruiten moeten er ook komen in stallen en vrachtwagens waar vee in wordt vervoerd. Verder wil de Partij dat dieren niet meer gebruikt mogen worden bij evenementen. Denk aan het paard van Sinterklaas. De Partij voor de Dieren vindt ook dat mensen die een huisdier willen kopen verplicht op cursus moeten. Verpakkingsbedrijf Paardenkoper staat op de rand van een faillissement. Die naam zeg je misschien niet, maar goede kans dat je bijvoorbeeld... wel eens een pokebol hebt gegeten uit een bakje van het bedrijf... vertelt verslaggever Roland Muller. Ze maken echt van alles. Denk aan folie voor de industrie... of dozen voor de industrie, maar ook bekers en allerlei um, ja, toebehoren... die je nodig hebt in de horeca uh, om bijvoorbeeld maaltijden te verpakken. Maar ook voor de hele voedingsmiddelenindustrie... Uh, verzorgen ze voor, voor verpakkingen en ze leveren ook kantoren, voor winkels. Ze zijn actief in uh, 75 landen wereldwijd een echt belangrijke speler. Maar nu heeft het bedrijf uitstel van betaling aangevraagd, meestal de laatste stap voor een faillissement. Bij de vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Barendrecht en Beverwijk werken samen ongeveer 700 mensen. En het beste plekje in een restaurant is natuurlijk een tafel aan het raam. Maar dat kan ook een heel gevaarlijk plekje zijn, weten twee Amerikaanse influencers. Nina en Patrick zaten net te genieten van een tafel vol eten voor een vlog. En toen gebeurde dit. Mm -hmm. ja. Ja, een auto knalde door het raam heen en beukte het stel... ...inclusief tafel, eten en stoelen onver. Ze hielden er een paar flinke snijwonden aan over... ...maar verder zijn ze oké. Okay. De automobilist raakte waarschijnlijk in paniek achter het stuur... ...maar kan zich niet herinneren wat er precies misging. De vloggers kunnen in principe weer terug naar het restaurant... ...om de rest van het eten te proeven, want dat is inmiddels weer open. Het weer, vanavond zijn er wat meer wolken en vannacht koelt het af naar 11 tot 14 graden. Morgen begin met wolken en in het noorden een spatje regen. Daarna zon bij 22 tot 25 graden. ZFM verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in Noord-Holland alweer behoorlijk wat files door werkzaamheden. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar is het heel druk tussen Aalsmeer en knooppunt Velzen. Daar heb je 25 minuten op onthoudt. Van Alkmaar naar Amstelveen sta je tussen Bad Oevedorp en Amstelveen ook 10 minuten in de file. Op de A10 loopt het helemaal vast op de ring zuid en oost van Amsterdam. Tot aan Durgerdam richting het noorden doe je er drie kwartier langer over. Op de N202 sta je een kwartier in de file van Amsterdam naar IJmuiden voor de aansluiting met de A22. En op de N242 heb je een kwartier tijdverlies. Dus van Alkmaar naar Middenmeer tussen Zuidschaarwoude en Waarland.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 ZFM, kijk en luister live mee via ZFM-live.nl. De red besteed te grijden, de jong valt door de maan. De steen ze mij haar beiden en hij zocht nog rooslijn haar. Ze steen voor haar een hitte van Paul lieven en Rijt. Zijn hand leidt op haar schutte, hij wil mij kwaad en Uit hier haast honderd verrode maatschappij. Ze sluiden net onder, ze vielen haar en vrij. Er is wat voor kinderen, hij maakt zonder oospaard, maar weten ze eins van steren naar alle bewust. Say Get you naked, but I won't Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Partij voor de Dieren wil glazen wanden in slachthuizen, stallen en transportwagens. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij. Door de glazen wanden moeten dieren niet alleen meer daglicht krijgen, maar moet ook iedereen kunnen zien wat er binnen gebeurt. De VS zal geen militairen naar Oekraïne sturen om een eventuele vrede te bewaken, zegt president Trump. Volgens hem willen Europese landen wel militairen steunen. De VS wil volgens Trump wel op een andere manier veiligheidsgaranties geven. Vitesse-icoon Martin Lamers is onverwacht overleden. Als middenvelder speelde hij sinds 1986 bijna 350 wedstrijden voor de Arnhemse club. Martin Lamers was 58 jaar. Het weer zonnig met hier en daar wat wolken bij 20 tot 29 graden. Morgen eerst bewolking, later zon bij maximaal 25 graden. Dit is ZFM. Dit is ZFM. 106.9 FM.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 sound so strong Oh, that my pride was gone so Oh, no There's something inside so strong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 M. Passen. Wanneer ik last van mensen heb, als ik mijn vrouw gezien kan. Wanneer de club verloren heeft als ik chance. Ik kom morgen dus niet opstaan, want de wekker liep niet af. Ik kom dus ook niet naar mijn werk toe.